6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij twee zendmasten in Den Haag heeft vannacht brand gewoed. De politie onderzoekt of de branden zijn aangestoken. Afgelopen weken zijn in Nederland meerdere brandjes gesticht bij zendmasten. Mogelijk heeft het iets te maken met complottheorieën... dat er een verband is tussen 5G en corona. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Nieuw-Zeeland op 16 maart... zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld... Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Een week geleden zei premier Ardern al dat het erop leek dat Nieuw-Zeeland het virus had geëlimineerd. In het land zijn ruim 1100 besmettingen en 20 doden gemeld. Burgemeester Halsema van Amsterdam hoopt dat politieagenten... dit najaar weer vaker ingezet kunnen worden voor andere dingen... dan de handhaving van de coronamaatregelen. Dat zei ze in het televisieprogramma Op1. Ook hoopt ze snel weer meer bewegingsvrijheid voor Amsterdammers te kunnen creëren...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 In Italië wordt vandaag de lockdown gedeeltelijk versoepeld. Italianen mogen weer naar buiten en veel bedrijven die eerst gesloten waren mogen weer open. Er zijn nog wel strikte voorwaarden. Bij horecagelegenheden mag bijvoorbeeld iets besteld worden, maar je mag er nog niet binnen zitten. Verder mogen kinderen weer buiten spelen en zijn de parken weer open. Het weer de dag start bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag is het zo goed als droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf morgen is het een aantal dagen droog en zonnig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand! Take my leave For promised I am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 <laughs> I couldn't feel better even if it was riding on the mothership. ship Checking out the boxes, guzzling shampoo